Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Een mensensmokkelaar in Oostenrijk is op de vlucht geslagen nadat in zijn busje twee overleden migranten waren gevonden. Bij de grens met Hongarije werd zijn auto gecontroleerd. Er zaten in totaal 28 mannen in het busje, volgens de politie Syriërs en Koerden. Het is nog niet duidelijk wanneer en waardoor twee van hen zijn overleden. Er is gisteravond geen oplossing gekomen voor de druk op de noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Burgemeester Velema had geëist dat het COA en het Rijk in andere plaatsen voor crisisnoodopvang zouden zorgen. Maar dat is niet gelukt. In de noodopvang in Ter Apel werden 750 asielzoekers verwacht, terwijl er maar plaats is voor 275 mensen. Gisteravond luidde de gemeente de noodklok, omdat het in Ter Apel helemaal de verkeerde kant op gaat. De president van Brazilië is verantwoordelijk voor de dood van honderdduizenden mensen in zijn land... als gevolg van het coronavirus. Dat vindt een onderzoekscommissie. President Bolsonaro zou met opzet vroege aanbindingen voor vaccindeals hebben afgeslagen... en bagataliseert het virus, schrijven ze in hun onderzoek. In de Belgische gemeente Oudsbergen, zo'n 20 kilometer over de grens bij Weert... komen de afgeschafte coronaregels weer terug... In Oudsbergen is een snelle stijging van het aantal besmettingen... volgens de burgemeester door de kermers van vorige week. Inwoners worden opgeroepen de komende tien dagen weinig sociaal contact te hebben... en weer een mondkapje te dragen. In heel België stijgen de coronacijfers sinds een paar weken. Het weer vandaag bewolkt in de loop van de dag. Kans op pittige buien, kans op onweer en windstoten. Het is nog steeds erg zacht, zo'n 17 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en Knoop het Eemnes is de vertraging een kwartier. Er staat de vrachtwagen met pech. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort Zomerhit. zomerhits is de zomer van ZFM, met nu de nacht. Zeg ik nee, zeg jij ja. En wil ik gaan slapen, doe jij het eens dus graag. Zeg ik stop ga je toch nog even door En ik krijg geen gehoor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 Jij gedaan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 sta tebalada, ik quero putten madrugada dansen, volar. Aquel o sol a liga, mas está tebalada, balada. Quero putten met je na madrugada dansen, volar. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê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 Zand, zon, zee en heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. Here we are, six years later. goodbye to say goodbye. to you instead, I can hear you in my sleep. it's hard to say goodbye, oh, I tried, couple mil, yeah, times, a Mill, yeah, times, oh, yeah, yeah, something about Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Er is gisteravond geen oplossing gekomen voor de druk op de noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Hebben er werden 750 asielzoekers verwacht, terwijl er plek is voor 275 mensen. Een mensensmokkelaar in Oostenrijk is op de vlucht geslagen nadat in zijn busje twee overleden migranten waren gevonden... Er zaten in totaal 28 mannen in het busje. Volgens de politie Syriërs en Koerden. Het is nog niet duidelijk wanneer en waardoor twee van hen zijn overleden. Een asfaltfabriek in Eindhoven stoot twee keer zoveel uit van de gevaarlijke stof benzine als is toegestaan. De gemeente heeft het bedrijf een dwangsom opgelegd en de asfaltfabriek riskeert boetes als het de uitstoot niet vermindert. Het weer: pittige bui vanmiddag en zo'n 17 graden. ZFM Ook in de zomer is jouw keuze ZFM. Hallo party people, this is Captain Kim speaking. Welkom aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, because we're going to... We are now approaching Eat Pizza Airport. As you can see, this I'm right. You won't see me with another lover baby oh oh you're just a little loco, like pots in Acapulco I'm just riding away baby oh. Oh, you crazy like my mama, mama, she, girl, you killing me, but you won't see me with another lover, baby. voor 106.9 Te Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama.